De show weer te openen op deze zondagmorgen bij ZVL, de Beatles, The Long and Winding Road en welkom bij de show. Het gaat duren tot 12 uur. Blijf erbij, want ik heb heerlijke muziek voor je en een paar leuke onderwerpen. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuisen. Na al het Nederlandstalig geweld. Mooie muziek uit onder andere in Nederland, maar ook in andere talen. Luister mee naar Gerard Holing. of the night. It's no lie. Get enough of your love. ontspannen. Na dit prachtige nummer van Lionel Richie. Hier bij ZVL. Do that to me. En dan nog een keertje. En Gerard Joling met zijn klassieker No More Boleros. Over ongeveer een kwartiertje gaan we praten over een dicht bundel parels in de mist. Hmm, dat is een mooie, ja, mooie bundel. Daar kunnen we wat van opsteken. Het wordt geschreven of werd geschreven door Hans Klaremans. En straks praat Herman de Bruin met hem over deze bundel. Die vooral te maken heeft met dementie. Hoe zit dat nou? Je hoort dat straks. Dus blijf lekker luisteren naar ZVL. Dan komt het vanzelf naar je toe. dans ma passe dans lesquelles les gens se cachent comme des faits mortes dans un train trop éclairé ton cœur encore si près mets ton cœur d'à il y a déjà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 Een tienerster in de jaren 80 en uh, ook nog een beetje in de jaren 90. En ze kwam ook nog ja, een jaar of tien geleden met een prachtige uh, hit. En route. je hoorde Isabel A, natuurlijk hier in de show. En de Ivy League met een mooie klassieker. In een gek soort stereo, heb je dat weer met die oude platen. En p 3 sorry, sorry. Uh, funny how love can be hier bij ZVL. Kijk even naar de temperaturen vandaag. Het is buiten nu inmiddels 9,5 graad. Mooi zonnetje. En het wordt vanmiddag een graad of 14. Het blijft de hele dag zonnig. En het wordt gewoon een mooie dag. Ja, het wordt wel weer koud vannacht, hoewel hoewel, hoewel het wordt een graad of 4, 5. Dat is best wel fris. Maar goed, de temperaturen zijn wel een beetje volgens de spelregels. En de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog en weer omlaag. En zo gaat dat natuurlijk altijd in maart en begin april.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 you so zulke muziek heb je natuurlijk wel koffie nodig om wakker te blijven. Man, man, man. Wat een relaxte zondagmorgen. Ja, geweldig. De ene laatste zondag alweer van maart. Mm -hmm. en we gaan richting een echte lente. Als ik zo de weersvoorspellingen zie van de komende weken. Maar ja, ze zitten natuurlijk altijd naast. Hè? Hier en daar regen en dan is het altijd hier en nooit daar. Heb je dat weer? Hé, hey, mooie muziek hoorde je van Split Ends message to my girl en Harry Nilsson och, Het was dat helemaal op sprit stereo all I think about is you goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show hier is mijn collega Herman de Bruin ik ga praten met Hans Siermans en we gaan het hebben over gedichten Hans, welkom dankjewel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 tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen. Die ze haar nog even kon op een polsperon. En dan schrikt ze wakker en hoort dezelfde taal. Die even leuk verdwijnen. Opnieuw het nationaal.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 Het hok waarin ze ligt, nog heel vaak strukt te wakker en wordt uitgemaakt voor zwijn. Soms waar de dromen waar, ze om mooi te zijn. Ze zijn terug en niet teruggevloten. Hetzelfde slag, hetzelfde vlag, hetzelfde liefde. Mein deutsches Volk, wenn so die Welt gegen uns steht, dann wird es viel umso mehr einer Einheit werden.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 And watch the children play Doing things I used to do. They think on you. I sit and watch as tears go down. Mm -hmm. The Rolling Stones de oude hippies onder ons. As Tears Go By. Door andere zangers en zangeressen ook gezongen. Maar deze is natuurlijk de oorspronkelijke en eigenlijk ook de mooiste van allemaal. Verder een bewogen lied van de jazzpolitie. Ze zijn terug. Kijk even in de agenda van de komende dagen. Er is veel te doen in de, de regio. En uh, ja, wat er allemaal te doen valt, dat kun je zien op onze website. omroepzvl.nl. Omroep En dan zie je bijvoorbeeld dat er vandaag een Kukulure tour is, een koffieconcert in Sluis, een docufilm over de Nieuwe Zeesluis. Dat is ook wel zeer interessant. Al die bouwwerken en al die ontploffingen die daar geweest zijn, alle machtig. Ik voel ze nog in mijn maag. Dus uh, wil je daar meer over weten, weer daar uh, naar gaan kijken, uh, dan weet je ons wel te vinden. Hè. Omroep daar vind je het in onze agenda. En uh, ook de uh, mooie activiteiten van de komende tijd. Dus ga daar naartoe. Omroep zvl.nl See, and you know the way you wanna see Machtig. Ilse de Lange en Callum Scott samen in You Are The Reason. En Robbie Williams, wie anders, met She's The One. Over een minuut of acht gaan we alweer het tweede uur in. En um, in dat tweede uur zit een uh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging natuurlijk weer, zoals gebruikelijk, de straat op... en vroeg u van alles. En wat dan wel, dat hoort straks natuurlijk. Dus dat houden we nog even voor ons. Dan houden we de spanningen er, er een beetje in. En we gaan ook straks het tempo een klein beetje verhogen omdat we wel een beetje wakker zijn, toch? Na een lekkere ochtend met easy listening muziek. Zanghis lang ka sa mundong ito, laking tua ng magulam mo At ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y malaman ang gagawin pati Zang bijna kubuw je nanay Na pagtimla ng gata's mo At sa omaga na may talon ka nang Iyong amang duwag-duwa sa'yo Ngayon nga ay malaki ka na is mo'y maging malaya Di man sila Payag lang magagawa Ikaw nga'y biglang Nagbago Naging matigas Ang iyong ulo At ang payo nila'y Sinuwan mo Di mo man lang Isip na ang kanilang minagawa'y para sa Katang nais mo'y masunod ang layaw mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pa ang mga araw At ang landas mo'y naligaw Vijf ay naar sa masamang bisyo At ang Het is een ongelooflijk leven. Het is een ongelooflijk leven. Het is een ongelooflijk leven. Het Het is een de moe, de papa zie ik. Zie ik, z'n ee zip moed, en moe. Sis, sis, sja, sja, sja, sja, sja, sja, In de oorspronkelijke uitvoering, want we hebben hem ook in het Engels hier in de systeem zitten. Maar dit is natuurlijk zoals het hoort. Hè. Je hoorde natuurlijk Freddy Aguilar aan het einde van het eerste uur van de show. Over een paar minuten dus ben ik bij je terug met nog meer mooie muziek. En dus die reportage van Jeroen van Gent. En zoals gezegd, we gaan het tempo iets meer opkrikken. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL. En tot aan de mededelingen, de Love Unlimited Orchestra. Tot zo!